me Valt een regen zomer op je neer, hè? Jongens, hebben jullie ook nog een beetje last gehad van regen, of niet? Regen, wanneer? Nee, niet. Zaterdag. Zaterdag. En vrijdagavond. Nou, weet je nog twee weken geleden? Nou. Uh, of is het drie weken geleden? Ik weet het niet meer. Maar die hele erge storm. Ja, ja dat is drie ja. weken geleden. Nou. De Kos Verlorenstraat, die heeft echt. Nou, stoepen van 30, 40 centimeter. En die zag ik gewoon niet meer. Oké. Okay. Ja, maar toen zat ik in een tent, gone. hè? Toen ja, zat ik yeah, in een yeah. tent, ja. Het was gone. Toen zat Doe ik in een tent en de bliksem sloeg 200 meter verderop in, nou, geloof uh, dus ik. De vond. andere ja, scouts van, van, uh, van de Buffalo's die zaten in Brabant. En een paar meiden die waren in de douchehokjes uh, of de wascabines daar, oh. En daar uh, is toen de bliksem ingeslagen. Dus die waren bang, jongen. En mijn oma had het toevallig gefilmd. Gewoon heel toevallig. Op het grasveld. Oh. Nee, op het grasveld. Niet hun, maar op oh. het grasveld. <laughs> Shit, wat zeg ik nu? Nou, en uh, dus ik, dus ik, ik zat, zat zo terug te kijken. En die meiden stonden achter me. En die zeiden, oh, dat was echt eng. Het was echt eng. Dus ik denk, nou, nah, het filmpje maakt me niet uit. Dus ik zo, dat ik die bliksem in slag zie. Dan ga ik gewoon gillen, jongen. En ik zat daar zo. En die meiden gingen om me heen hangen. Zo van, oh ja, dat is leuk, oh. En in één keer, wow! En dan die meiden, oh, ja! in de tent, jongen. Die ging eens, en die schrokken zich echt de tering. Maar toen heb ik het filmpje nog een keer teruggezien, toen was ik heel stil. Ja, ja want toen zaten leuk. die meiden zeker niet om je heen. Nee, of wel? niet meer. Niet meer. <laughs> die meer. zaten toen nog steeds in hun tent. Hé, hey, eh, maar jongens, uh, we hebben trouwens weer wat nieuws gevonden. Hè? want uh, Wie zijn zich ook weer gaan inwijden tot onze lieve Friesland? Bart. Nee. Ja, het schijnt ja, Bart, Bart, Bart, maar ik, het schijnt ook dat ik het moet doen. Nou, ik denk dat wij even moeten gaan bellen dan. Ja, ja? Kevin, type, toets, doe wat. Waar toets, staat het, uh, typex, het nummer? Uh, bovenin. Nou, tel. Uh, 0. Moet ik twee keer 0? Ja. En nee. je mag hem niet zeggen op de radio, want ze krijgen we 06. 09. Robby, wat 0, 9, 0, 9, 9, 9, 9, is je nummer? Mijn nummer is 06. 0382, dat is Jij mijn mijn kijkt er veel s'avonds tv maar nee, oh, Ik mag een wens doen, jongens. Ik mag een wens doen. Ik mag een wens doen. Mike mag een wens doen, mensen. Mike mag een wens doen. Ja, man. En wat? Kom moet ik dan bellen, jongens? Nou, gaat hij over? Met telefoon. Moet ik even uh, toetsen? Gaat uh, hij over of niet? Ga zitten, Robby. Wat uh, ben ik in beland, hier. Als hij ah, over gaat, dan, dan moet maar, je hem naar Mike uh, geven. Oh, Robby, je hebt oh, een Oh Ja, hij ja, schijnt over te gaan. Robby, je hebt de stoel voor me warm aan. Nou, hij gaat niet over. Rob, kun jij het nu nog een keer draaien, alsjeblieft? Ondertussen, ondertussen. Knoppen. studio. Zoek jij straks eens dus even op Armin van Buren met Full Focus. Hallo. Zo, nou Klot, We Zoeken dan, hoor. Gewoon. Hey, maar uh, even vragen, jongens. Uh, wat zijn jullie plannen voor aankomen weekend? Helemaal niks. Werken. N niks en werken. Oh, ja, ik moet werken. Als het goed is, ja. als ik niet uh, ontslagen ben. Wat hebben we ook een zwaar leven, hè, jongens. Waar werk je nou? we moeten het wel zelf weer doen. Het aan Groenendaal. Oei! Oei! Oh, oh. Nee, ik ben oh heb je gelagen. je passie bij? Je? <laughs> <laughs> nee, dat is ja. niet leuk. Ja, okay. Nee, oké. Ik... Jongens, stil eens! Hij gaat over, hij gaat over, hij gaat over. Dan begint een beetje in de vuist te worden hoor. Even stil, jongens. Het is kwart over tien, jongens. Die vriezer ligt al lang op bed. Hallo, u spreekt met gereedschappelijk en goed voor uh, elkaar. Kunnen we gewoon de, de, de voicemail eens breken? Een telefonisch. Is de voicemail? Beetje jammer dit. We, we proberen twee keer volgens mij naar Friesland, hè? Ja? Godverdomme, wat ja, die Friese zijn jullie kijk. Fries, Friesland, dat, uh, dat, dat ligt wel in Nederland, maar dat heeft, een tijds, ja, op, dat heeft een tijdsverschil van zes uur. Dus het is eigenlijk, bij hun is het al vier uur s'nachts. Oh. Wat <laughs> jij Wist je dat niet? Oh, we gaan nu voor auto onderdelen. Rob, ja, dat, uh, dat is Terwijl Robbie eventjes wat zit te zoeken, gaan we gewoon even de tijd vol lullen. Ja, dat, dat zei ik toen ook de, de eerste keer dat wij uh, gingen volksdansen, twee weken geleden. Ja, dat is gisteren, twee weken geleden. Toen uh, had ik ook die microfoon in ja, mijn handen. Zeerlijk. Al die kinderen waren aan het dansen en er ging iets fout met de regie. En toen zei ik: Ja, gaat dat fout? Maar ik moet even de tijd bijlullen. <laughs> al die kinderen die... en die moeder zei, Oh, oh. oh dus ik wat toen zegt toen, die toen, nou? al, die, al die meiden. Dat was, doet hij normaal nou, nooit. Kid, dat mag je niet zeggen. Al die kinderen ik zei, Nee, ik moet nog inkomen, joh. <laughs> Gaan we hem bellen? Ja. Dat is Schiedam, jongens. Zit er een nummer bij? Heet de co-auto. Nee, logo. Zit er een nummer bij? Wacht even. Oh ja, wacht nou. Oh. Nou, terwijl Kevin nu volgens onze ervaringen. Ik word, een... Bij ik word een beetje ja, nerveus. Ja. Nee, ik ben al klaar. een <laughs> beetje <Gezo> <laughs> de tsunami in Nederland is een Hoppa. Ok. Orkaan en ik, oh, maar een jongens. Bende. Nou, we hebben wel zo'n toeristen weer hoor jongens. Vreselijk. Een blik is hey, over. De... Dus, ja. We gaan veel toeristen in dat oh. Maar die M ja, MG sleutel ik wil geen MG sleutel Oh we hebben ook andere merken. Ik wil dan een... is MG hè. Het is leuk volk. Maar even jongens jongens, jullie zeggen wij gaan niks doen dit weekend, wij gaan alleen maar werken. wat ga jij dan doen Mr. Hotshot? Jongen, ik ga het gewoon helemaal maken dit weekend. Ja, maar. Ik ga het maken. Overdag. <laughs> ik ga ze vanavond even bekijken, ik vind het zo leuk. Ik heb maar één ding wat in, ga je in mijn bekijken kop nou? Oh. Ja, nou. andere. gisteravond was ik nog een jongen. En nu ben ik een meisje. <laughs> of is dat overdag? Wat zei, je, wat zei je? Femke, jij zit hier al uh, vanaf uh, half negen. Hey, stil! Mike zet geluid aan. Ja, hallo? Ja, zo, dat is mijn stemmetje. U bent verbonden met een mailbox Oh, oh, oh Even kijken, dit was geen Friesland deze keer Nee, dit Schiet dan Zuid, Holland. Oh, Ach, yeah. ligt al een bed, druk gaat. Ik dacht eindelijk, nou ik ben een keertje Dennis van der Vent van de Citroën dealer, maar <laughs> Het ging niet door Weet je wat, dan gaan we eerst even een nummertje ja, luisteren Ja, we doen een nummertje en doen hem zorg weer Ik denk dat we dat maar even <laughs> maar, proberen Maar kan je hem alsjeblieft opzoeken Ja, ik ga nog Of gewoon, uh, Jean, -Meyer. Wat? Jean -Meyer. Meijer Wat? Jean Meijer Even kijken of ik er tussen sta. Johnny Meijer. Ik heb er niet eerste tussen staan. Uh, Wat? Met een S? Johnny. Meyer. Johnny Meijer. Uh, ik heb ook nog wel Justin Bieber voor je. Als nee, je nee, je nee. nee. <tie> van van ik neem maar 13. Ik like. Oh. We gaan laatst naar Katy Perry samen met Snoop Dogg, California Girls. We zijn zo weer terug. Bye bye. I love the most Zeker uit de oude doos, we gaan laatst naar Kid Rock met All Summer Long. Daarna zijn we weer terug gaan we heel met telefoon terugplegen. plegen. Vrolijk, dit, ja, dit is lekker. Ja. Lekker die solo's en zo. Ik word er wel spontaan vrolijk van. Wil je er van? vrolijk Wat is Ik dan. Vriudelijk... Ja, echt waar, Wat is dit? Wat is dit? Dit is, is van volsteen, de BG's uh, uh, of niet? Ja, Saturday, night. Fever. Saturday night, Fever. night, Fever. Zet eens op, joh. Night, Fever. Ja, dat is van heel vroeg al. Ja, toen waren dat... onze ouders een nieuwe klein, toen waren ze pubas. Toen, uh, toen waren wij nog niet boor, geboren, denk nee, ik. Nee, joh, toen stonden ja. wij nog niet eens op de tekentafel. Ja, Hoe kom je hmm. erbij? Hebben wij trouwens weer een nieuw accessoire gevonden die jij voor je huishouden kan gebruiken? Nou, uh, ik zal eens even kijken. Het is een uh, grappig rekenmachientje. Dat een rekenmachientje? Maar dan moet ik nog steeds even bellen. Dat vroeg ik net aan je. Mike, moet ik bellen? Ja, jij moet bellen. En wat zeg je? Je zegt gewoon helemaal niks. Nee, ik was heel druk bezig. Hij is In gewoon zaad. doof. Okay. Oh, vrouwen gaan voor opeens, hè? Ik dacht dat vrienden hadden het volgingen, en familie. Vrienden en familie staat op één. Ja, jij gaan we nou dat wil zeggen, Mr. Amazing. Vrouwen komen achteraan, als je het nee, wel zet. Ja, daar gaat nee, het over, daar no, no, no. gaat het over, daar gaat het over. Kop koppen dicht. Hoi, Paul. Ja, goedemiddag. Met uh, Dennis on the van de Ven. Hoi. Hallo, ik, ga, uh, ik, wil, ik Ik zie u ding op uh, marktplaats staan. Ja. En dat lijkt me wel leuk om een eentje te kopen. Want ik ga oh, nu een. Uh, uh, ja, zo'n rekenmachine. Zo'n handje. Oh, Oké. Okay. Want ik ja. ga nu een opleiding doen. En ik, dat ja. is met rekenen, maar. <laughs> ik kan niet met mijn <laughs> Ja, het, is, het klinkt grappig en ik moet er zelf eigenlijk ook een beetje blachen. En ik schaam me er ook een beetje voor, maar ik kan niet op mijn vingers tellen. Dus ik heb een rekenmachine nodig. Nou, maar met zo'n handje. Heb je al nog vingers waar je mee kunt tellen? Ja, daarom. En ik heb ook geen vrienden. <lacht> ja, ja, ik schaam me er eigenlijk ook weer een beetje voor. Maar daarom heb ik ook een beetje een handafdrukje in <lacht> Ja, sorry hoor, dat is lach. Nou, bestel je hem toch leuk. <lacht> maar wat kan ik er doen dan? Op, uh, er zit toch een, waar er zit er een, uh, www, uh, dus, Oh, uh, oh ja, nee, oh sorry hoor, maar dat, dat, dat zie ik nu pas. Dus ik kan het, ik. Dus je kan het niet bij u, ik kan het niet bij... dat is mijn webwinkel, daar kun je het gewoon via bestellen, daar kun je het rechtstreeks afrekenen. En als je, dan heb je het over twee dagen in huis. Twee dagen al? Dat, dat is best snel, twee dagen. Ja, morgen, als je het nu doet, dan is, gaat hij morgen de bus op. Oh, dat is wel snel. Als de, als, als, als, als, als, als, als de Porsche werk doet, heb jij hem een dag later, en als je pech hebt, twee dagen later. Uh, maar dit is, niet, wat is, dit is niet erg, want ik begin pas om uh, 30 augustus. Ja. Dus ik ben zo voor 28 dagen. Als je er twee, twee bestelt, heb je gelijk twee handen. Ja, precies. <laughs> ja, dit is wel heel erg moeilijk eigenlijk. <laughs> ja, uh, dat vind ik wel aardig dat u dat zegt. Maar, uh, maar, maar, maar kan hij ook verschillende dingetjes? Ja, ik weet niet. Uh... Ja, ik, ik, ga, ik ga VWO doen. Uh, met uh, ja, kwadraat en wortels en zo. Dus ik vraag me af of hij dat ook kan. Dat weet ik niet, dat weet ik niet aan mijn hoofd. Dus die uh, foto even moeten vergroten en even kijken? Maar ik kan natuurlijk niet, uh, het is een, meer een gadget dan een echte. Uh... Oh, het is een gadget. Nou, misschien maak ik je vrienden mee. Ja, je weet het nooit, Elf, of ze het leuk vinden op school. Ja, nou, dan uh, uh, koop je gelijk een stuk of tien, kun je ze uitdelen. Ja, precies, kan ik, uh, kan ik ze verkopen voor 5 euro. Voor, de, voor dat geld eh? Uh, hè? Ja, precies. Nou, ik dank u wel. Ik, niet ik laten ga staan, uh... Wat zegt u? Voor dat geld kan je ze niet laten staan. Nee, hè? precies. Die, voor die 3 euro weet niet aan hem. Nee, ja, maar dat is dan, als ik een 10 moet kopen, is het 30 euro. Ja, maar dan koop, koop je ze weer voor 4. Ja, precies. Ja, dan heb ik het weer teruggevonden. Precies. Ja, maar één keer 1 euro verzend kost, dus als je de team bestelt, is het weer eenvoudig goedkoper, hè? Ja, dat is waar. Dus een uh, dikke business op school, joh. Ja, nou, dan ga, ik ze maar, uh, ja, dan ga ik ze maar tienvoudig bestellen en dan kan ik ze weer verkopen op school. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ja. Nou, ik, denk, ik, uh, ik, ik bedank u eigenlijk. En uh, ik, ga u, uh, ik, ga, ik ga u gewoon op de hoogte houden. of ik vriendelijk gemaakt natuurlijk. Ja. Vindt, vindt u dat leuk, als ik u weer een keertje terugbel. Ik vind het niet leuk, als je voor je iets vroeger gebeld, zijn wel prijzen. Oh ja, Oh ja, sorry, ja, uh, ik, ik, ik, ik, ik zat te gamen, dus ik was helemaal de tijd vergeten, dus ik zeg tegen mijn moeder, ik ga even bellen. En ze zegt, nou ja, doe je dat toch, jongen? Dus ja, toen heb ik gebeld eigenlijk. So ja, sorry eigenlijk, dat ik, uh, dat ik u nu gebeld heb. Nou ja, ik het niet, maar... Oh, gelukkig, dus je bent niet boos op mij. Ik ben niet zo gauw boos. Oh gelukkig. Als je gewoon overdag belt, dan zou ik het toch prettig vinden. Oké, nou dan. Ik wacht natuurlijk wel, als ik morgen wakker word, dat die bestelling voor jou in die mailbox van me zit. Ja, dat is goed hoor. Dat ga ik, ik ga het nu meteen doen hoor. Oké. fijne avond, hé nog nogmaals, sorry. Dat is goed. Hé, groetjes. Groetjes, hé, doei je. Hoi. Doei doei. Ik dus wist niet dat ja, zo, zo weinig vrienden op school. <laughs> ik zit helemaal niet meer op school. Dat ja, wel ja, ja, Nou ja, sorry hoor, maar... <laughs> jongen, jongen, hoe kom ik op dat accent, joh? Nou ja, het was wel leuk. Ja, het mooie is, die man denkt nu dat hij morgen een flinke bestelling op zijn heeft ja, Morgen in de eerst, volgende uitzending hoor je, hoor je de telefoon afgaan. Plururur, ja, maar, ja, maar, oh echt? Hoor ho ho je hem afgaan? ja maar is je vriendelijk ja maar ik, ik vind wel dat je volgende keer wat vroeger moet bellen hoor oké oh. oh ja kut. het is nog wel, wel ja, of hij staat voor de deur net zoals met het auto geluid van vorige week voel ik wel leuk om die, die aanrijden. staat hij voor de deur weet je, je, meen, je niet. meen je niet ga dat maar eens uitleggen echt nee oh. <laughs> hij <laughs> zou hier maar zeggen ja je hebt toch een paar rekenmissietjes beteld, of niet dan ja nee dat was wel leuk en dan zie je daar Kevin staan uh, als uh, ja, ik ben Kevin. Als, uh, ik oh, hoe heet die clown ook alweer? Wat was het ook alweer? Uh, Baby. Baby. Ah, dat zeggen Baby. we gewoon. Dat <lacht> <lacht> <lacht> zeggen we gewoon dat Roy het gedaan heeft, hoor. Ja, ja, ja. <lacht> oh, oh. Nee, dan moet je bij Roy van Buring zijn. Die heeft geen vrienden. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> die heeft alleen maar uh, vage bekenden om zich heen. Dat is wel een uh, beetje. Uh, uh, nou, nou, nou. Sorry nou, van, van Buurdingen, sorry. Als je luistert, we houden allemaal van je. Wat? Nou ja, houden van is een groot woord, hè. We kennen je. Als een vage <laughs> Ja, laten we ja. daar maar op houden. Vage kennis. Nou, nah, dat is soms oh. wel leuk. Je hebt geen vrienden. Oh, alleen maar vage kennis. Oh, Lady Gaga. Ja. Nee! Weet je, dat heb ik gezien. In Nieuw-Zeeland heb ik die homo dansers gezien. Echt? Wat een oh, nichte band, is... zeg. Dat was denk ik. Hey. Hey, luister even. Hey. We gaan eens even naar de naamgenoten van mij luisteren. Mike Posner. Cooler dan niet. Under my arm, I used up all of my tricks. I hope that you like this. But you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face. And you wear them around like you're cooler than me. Say hey or remember my name and it's probably cause you think you cooler than me. You got your high brow, your shoes on your feet, and you wear them around like it ain't shit, but you don't know the way that you look, when your steps make that much noise. Shh, see, I got you all figured out. You need everyone's eyes, just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 uh, kleine mededeling. Wij uh, als uh, knockout uh, djs gaan iets speciaals voor jullie doen. Wij gaan onze uh, gouden keeltjes laten klinken. Nou... Uh, oh, yeah. Niet van normaal. Wij gaan... Uh, het volgende nummer gaan we voor jullie zingen. Dat Hij is ja, ik van, kies uh, ook weer het makkelijkste nummer uit. Het is zeker. Nee, doe even een ander nummer, want dit is echt ja, okay. niks. Uh, uh, Dat nee. is ja, dit is een oh, een hey, on a thousand, oh, Even kijken, wat gaan we doen jongens? Die kijk ook niet helemaal. Lady Gaga. Ja, nee, ja nee, nee, nee. Lady <laughs> Gaga. <laughs> Die kan zelf toch ook niet zingen, dus... Ja, uh, daarom. <laughs> is het nou een hij of een zij? Wie? Het is een zij. Het is een het. Het is yeah, een yeah, zij. It. Wacht even, Halfway Gone, dan doen we halfway Gone. Die is wel Half leuk. Halfway Gone? Ja. Yeah. Dat zei hij niet. Maar stond hij ook een beetje? Kijk, zoek nou gewoon even met de oh, H. Want yeah. want right on the borderline, this is where I live. <laughs> <laughs> Geen idee. Nou, ja. Dit is de warming up, uh, dames en heren. Nee. nee, jongens. Oké, okay, dan gaan we nu eerst ja, nog heel even snel naar. Uh, Sorry voor, voor het uh, voor dit. La, la, la, la. Weet je wat ze nu anders gaan zingen? Nee, als je, nee ik weet, ik als Zoek je die weet. tekst op, zoek die rotte tekst op, heel snel. Binnen, deze, binnen het volgende nummer moeten jullie die tekst hebben. Tot zo. Doei. Five feet Ja, we hebben alvast onze stemmen laten warmen. Wij gaan op de laagste toon die wij kennen gaan wij uh, het nummer uh, mee brullen. Maar nou, ik niet, hoor. Jawel, ik doe het niet. hoor. Maar doe je niet? Doe eens een ander nummer, man. Ik nee, nee dan, dit maar. is. Zo, als, je deze, als je deze hoort, dan je ik ken je... het niet, maar je vindt wel een kut nummer. Ik ken het nummer wel. Hoor. Oh. Oh. Nou, oude met oh. zeuren dan? Nee, nee, nee, nee, nee, oké. Okay. Ja, oké. Okay, oh. oh. Oké. Okay. <laughs> <Okay. laughs> dus, dus, wij gaan voor u zingen. De night. Ja, niet. Wij gaan gaan verliezen zingen. The knockout zingen. Halfway gone. Halfway gone. We gaan dit nummer is zwaar naar de rand van de afgrond verkrachten. Ik wil jullie wel even mededelen. Jullie moeten volgende week zeker weer luisteren. Want we zijn nergens verantwoordelijk voor. Dus als je radio zo kapot is. zijn wij het. Jongens, jongens. Want ik ben de enige die wel kan zingen. Ik ook een beetje. Ik hoor niks. Daar is hij. Ik hoor hem niet. Hoor je hem niet? Ik hoor hem wel. Ja. Ja, je hebt die koptelefoon opnieuw. Waar zijn we, Kevin? is cheap, cheap, if you weren't you can keep, Dat is Het And I'm feeling feeling, feeling, feeling, feeling this way That I'm halfway in But oh. don't take too cool. long That I'm, I'm halfway gone I'm halfway gone You got one boot out the door And, joking and on choking the odd, on, the on the other, other. Always, always thinking, thinking there's something, there's something more It's just so around it's just the corner Still now Where are we? I can it I can hear it Always thinking there's some love. more It's, It's just, just around the corner of talk Talking is cheesy give, give, give me a word You give me give me can God. give me. That is new here Cause, Cause I'm halfway awake gone. gone And am feel I and, and I'm feeling, feeling, feeling, feeling This way and I'm halfway in But don't way take too long, it's so have halfway, halfway gone, gone? I'm halfway gone, gone. Wow, oh, oh, no. and I'm on my <laughs> way, and I'm feeling, feeling, feeling, feeling this way, way. and ik ken het Mag ik op telefoon? I'm halfway gone! gone. I'm I'm halfway Hebben het nummer genoeg aangerand? De Knockout Crew Dank jullie wel oh, oh, oh. We love you Me love you too We zijn wel de Ja, hoor je dat? man ik was de radio Wacht, dit komt het leukste stukje I'm halfway gone Feeling, feeling, What? What? What? What? Robbie, dat zou je geheim houden Tony is weer terug en die denkt, oh jeetje had ik, ik ga weer weg Spanje gebleven gedaan. The purr. Ik verwacht nu purr. wel voor je Hoe lang gaat het liedje door?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 You shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you, baby. Yeah. Nothing on you. Nothing, nah, nah, nah, nothing, on you, baby. Nothing, nothing on you. Yeah. I know you feel where I'm coming from. Regardless of the things in my past that I've done, most of it really was for the hell of the fun. Uh -uh. On a carousel.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 Vinden jullie flesje groovy muziek? Geweldig. Ja, het is wel oké, okay, maar ik, ik zeg net tegen iedereen: uh, ik zit er nu zes weken, zeven weken bij. Dit is ja. de slechtste uitzending die we in nee, alle tijden waar. gehad hebben vanaf april. We hebben we nog een ergere uitzending gehad, maar Mike viert het gewoon. Dat we weer gewoon ja, we zijn weer met z'n vieren en, en dat Bart. is het alle. Dit, is, uh, met allen. En dit en is ons feest, maar uh, sorry luisteraars: volgende week gaan we weer. Uh, jongens, even serieus nu. Volgende week gaan we weer echt draaien. Ja, volgende week maken we geen potje. Dit man. was echt sax gewoon, weet je wel. Connyn, uh, als u geluisterd heeft, sorry, het spijt ons. Uh, we houden wel van u en we hopen ook dat u uh, vooral altijd bij ons blijft. Maar dit was echt sax. En ik <laughs> hoop dat jullie radio nog heel is. Dat gaan we het nou nog even doen. We gaan het nog even tien minuten goed doen. We gaan luisteren naar Example met Kickstarts.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 love kick starts again. Starts again. The love kick starts again. Starts again. It's the same old you, the same old me. You get bored and I get cold feet. Get high, get wondering eyes.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 Since I never really had any doubts Kickstarts starts again get bored and I get cold feet, get high, get wondering eyes, forget I've never ever had it so sweet. I realize what I've got when I'm out of town, cause deep down you're my girl in a golden crown. My princess and the don't wanna let you down. Kick, kick starts again, start to think you could be fizzling now. Can't show face since I never really had any doubts. Look to your eyes, imagine lies without you. Love kick starts again. We zijn toch al slecht bezig. Nee, maar even jongens, uh, example kickstarts. Hey, uh, we hebben er weliswaar een beetje, ja, uh, de laatste, de laatste half uur hebben we er gewoon een baggers over gemaakt. Ja, oh, nee, uh, nee. Je hebt het verneukt. Wat zou een mastermovie zeggen? Je verneukt het weer. <laughs> ja. Doe rustig man, neem een jointje. Wat was het nou ook weer? Je moeder is fucking lelijk. Je ja, moeder is fucking lelijk. Ja, Lord is reed wat zeg je met je lul? Toen je zei dat Porta Live van de fitnesspieper was. <laughs> maar je is er toch van? Nee, Porta Live van de ff... en Nee, ik tek in een bakje koffie. <laughs> yeah. oh, oh, oh, oh. Ik ben macho man. Moet ik uit het Oh shiza. <laughs> ik hoor een piep, jongen. Hij komt door uh, Kevin. Z'n oren... Hij heeft met microfoon. Uh, Oké okay, sorry is coming down. Hey, maar jullie gaan uh, deze week ook uh, in plaats van uh, alleen van het weekend Jullie gaan deze week ook niet <tok> iets doen waarvan je zegt van nou dat is misschien nog een highlight in mijn, in mijn week My. Ja! My. Ja. Okay. ja! Wacht, ik heb een highlight Zaterdag week naar Danceville Woe! Graf jong! Ja. <laughs> das, Danceville Dus we gaan even feesten Bij ja, jij? jij. Dan, dan, dan, dan. Ik ga over drie weken naar uh, Jurk Mysteryland Wicked, Wicked. Nou En uh, iemand vroeg vanmiddag aan mij voor welke artiesten ga je? Ik zeg, welke artiesten komen er? Ja. <laughs> Waar ben je te vinden? Uh, op het terrein. <laughs> Wel, ja, welk podium? Hoeveel podium zijn er? Geen idee. Ja, dat, dat interesseert me dan niet. Ik ga gewoon voor de gezelligheid. Rot op. Al al kwam, uh, al kwam Dries Roelvink. Nou, <laughs> dat zou ik nog echt Als er cola is, dan is er cola. <laughs> ja, maar met Dries Roelfink. Dus. <laughs> Nee, heel, heel veel mensen zeggen bier is bier, maar ik drink geen bier, ik lust geen bier, ik lust geen, ik lust geen wijn, ik lust geen andere dingen. Cola. Oh, cola. cola. cola. cola. Als, ik tien, als ik tien cola drink, dan ben ik ook dronken. Hé, hey, maar Toon, ga jij eens even dichter bij die microfoon zitten, want ik hoor je niet. Zet uh... ja, gewoon in de muziek. Dus echt erg. Nee, hey, dat was ik niet hoor. Nou, dan gaan we maar afscheid nemen, denk ik zo, hè? Ja, vind ik ook, want ja. het is uh, genoeg geweest over uh, Ja, we want... hebben genoeg genaaid. Sorry mensen, mijn, onze oprechte excuses. Wij waren in een vorm van extase. Voor deze... Deze zeer vervelende uitzending. Voor deze nare uitzending. We hebben jullie weder nogmaals... Ik beloof, ja, ja, ja, ja, dat moeilijke woord, maar is ik beloof de, bij deze plechtig dat uh, de wij uh, goed, een goede evaluatie hebben. Wat we eigenlijk nooit doen, maar ja, gewoon lekker naar de kroeg in gaan. Morgen zitten we in de kroeg en dan gaan we even evalueren. Ja, en dan en wij, wij gaan nu echt. Ja, volgende week evalueren. komt er een uitzending dat u denkt. Hé, hey, die, die, die jongens kunnen echt draaien. Die jongens zijn ook. Die hebben ook gevoel. Nu dan... <laughs> die jongens oh. hebben ook. En ze hebben nog steeds kans gevoel. Wij zijn uh, altijd op vakantie. Volgende week zijn we weer zakelijk. Maar volgende, wij, wij gaan, wij gaan uh, volgende je, uitzending. Even, nee, dat zou mijn moeder <laughs> zeggen, ja. Hey, sloessen! Wat sloessen? Alleen Duitse toer. Toe... Kijk, dit heb ik nou als eerste geleerd hier toen ik hier bij dit prachtige station kwam, dat is heel vroeger. Nee, volgende uitzending gaan wij weer als een Schiet Gaan wij als een, ja, hoe zeg je, als iets... Van boven gaan wij draaien, wij gaan iets hemels gaan we er weer van maken. Ja, hemelsblauw. Dus uh, ik hoop dat... Uh, veel markt, heel veel markt, we zaten nog iets meer. Mac and Dino, Feels Like a Prayer 2010 Clubstar Remix. <laughs> Volgende week zijn we weer jullie terug. Jongens, doei Hou doei.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 Volgens de aanklagers wilden de mannen van 66 en 58 de aanslagen van 11 september 2001 overtreffen en de Amerikanen straffen voor hun onderdrukking van de islam wereldwijd. De mannen werden in 2007 gearresteerd nadat een informant opname van hun beraadslagingen had gemaakt. De straf tegen de twee wordt later bepaald, verwacht wordt dat ze levenslang krijgen. Israël heeft zijn medewerking toegezegd aan een VN-onderzoek naar de Israëlische aanval op een hulpconvooi voor Gaza. De voorzitter van de commissie is de Nieuw-Zeelandse oud-premier Palmer. Een ander lid is de aftredende president van Colombia, Uribe. De andere twee leden zijn een Israëliër en een Turk. Hun namen worden later bekendgemaakt. Bij de Israëlische aanval op de hulpvloot kwamen negen Turken om het leven. In het verleden heeft Israël steeds geweigerd mee te werken aan VN-onderzoeken. Op de Oosterschelde zoeken brandweer en politie naar een vermiste duiker. De man was te water gegaan bij scherpenissen op het eiland Tolen. Daarna is er niets meer van hem vernomen. Afgelopen weekend raakte ook al een duiker vermist... op het oost Meer bij het Zuid-Hollandse Oostvoorne. Naar die man is tot nu toe te vergeefs gezocht. Op het Griekse eiland Samos woedt opnieuw een grote bosbrand. Dit keer wordt een toeristengebied in het zuidwesten van het eiland bedreigd. Diverse hotels en pensions worden uit voorzorg geëvacueerd... De brandweer is met blusvliegtuigen en helikopters bezig het vuur te bestrijden. Donderdag was er ook al een bosbrand op Samos. De Nederlandse film De Storm van de regisseur Ben Bogaert heeft een prijs gewonnen op een filmfestival in New York. De film over een moeder die tijdens de watersnoodram van 1953 haar kind kwijtraakt... was vorige week de openingsfilm van het festival. Het Stony Brook Festival in New York wil niet-Engelstalige films... onder de aandacht van het Amerikaanse publiek brengen. Het week.